Twee uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer uitgebreid... naar het hele oosten van Nederland. Na Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland... is het nu ook glad in Brabant en Limburg. Botregen veroorzaakt ijzer. Vooral in het zuiden kan de ijzer tot ver in de ochtend aanhouden. Nu is het vooral in Overijssel spek glad. Een deel van de A35 tussen Enschede en Almelo is vanwege de ijzel dicht. Er is een aantal ongelukken gebeurd en door de, snel, door de gladheid kunnen strooiwagens de weg niet op. Op snelwegen in Overijssel heeft Rijkswaterstaat een snelheidsdeken ingesteld. Daar mag niet harder worden gereden dan 50. Bij ongelukken op de A1 raakte een onbekend aantal mensen gewond. De afgelopen avond vielen bij slippartijen in Friesland en Groningen twee doden. Het afgelopen jaar is een kwart minder journalisten gedood dan in 2009. Volgens de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen... werden 57 journalisten vanwege hun werk vermoord tegen 76 een jaar eerder. De trend is dat er minder journalisten omkomen in oorlogsgebieden... maar dat er meer het slachtoffer worden van criminele bendes, doodsheiskaders... en andere ongeregelde groepen. De meeste journalisten kwamen afgelopen jaar om bij de opstand in Pakistan... Ook het drugsgeweld in Mexico en het religieuze geweld in Somalië eisten slachtoffers onder de verslaggevers. Op Amerikaanse onderzeers mag vanaf 1 januari niet meer worden gerookt. Uit onderzoek van het Pentagon is gebleken dat zeelieden veel schade kunnen ondervinden van meeroken. Op veel plaatsen in de Verenigde Staten is roken strikt verboden, ook bij de marine en bij andere onderdelen van de krijgsmacht. Maar de bemanning van onderzeeërs kan tot nu toe ongehinderd opsteken. Ruim 40 procent van het personeel aan boord rookt. Volgens het Pentagon kunnen de luchtverversingsinstallaties de rook niet voldoende verwerken. De Amerikaanse overheid biedt hulp aan onderzeebootpersoneel dat het nieuwe jaar aangrijpt om te stoppen.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 Een hele, hele goede nacht. Het is de laatste vroege ochtend van het jaar 2010. En die breng ik heel graag met je door. En ik hoop jij ook met mij. En uh, ja, de komende vier uur kunnen we samen doorbrengen met vragen en antwoorden. En daar is dit programma natuurlijk voor bedoeld. Als jij rondloopt met een vraag, kan een uh, vraag zijn die net deze week is boven komen drijven naar aanleiding van de sneeuw en de gladheid. Maar het kan ook een vraag zijn waar je al jaren en jaren mee rondloopt. Alle vragen zijn van harte welkom. Je belt naar 0800 1121. Je legt je vraag voor aan het luisterpubliek van Radio 1. En hopelijk belt er dan iemand met een antwoord. Grijp deze mogelijkheid om je vraag voor te leggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Aan al die mensen met zoveel jaren ervaring. Met zoveel kennis en met zoveel... <coughs> uh, mogelijkheden om dingen op te zoeken. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Bel naar 0800 1121. Je kunt ook een mailtje sturen naar nachtzuster, En je kunt ook naar de chat. Die zit op www.nachtzuster.net En uh, het leuke is, dan kom je terecht in een soort pool van mensen die allemaal aan het chatten zijn. En dan denk je, goh, wat leuk. Ik kan chatten met mensen verspreid door heel Nederland. Nou, vannacht valt dat een klein beetje mee. Want ik geloof dat uh, de helft van alle chatten hier in de studio zitten. Die zijn allemaal voor deze laatste nachtsuster van het jaar 2010 afgereisd naar Hilversum. Dus je kunt ook praten met de mensen die hier achter de schermen druk bezig zijn om nu nog de bol te verbouwen om mee te kunnen praten via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd natuurlijk als je belt, hè, want dan kunnen we elkaar even spreken van mens tot mens. Doe dat via 0800 1121. Ze legt de handen op mijn voorhoofd En kijk me even onderzoekend aan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 Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, brand van binnen. Nachtzusten, doe bij Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzusten, al ik de morgen. Nachtzusten, doe Zister. Ik brand van binnen. Zach, zuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. was dat van Doe Maar. Hele toepasselijke plaat. Leuk om een keer te draaien in Nachtzuster op Radio 1. Je luistert naar Max... Tot uh, zes uur. En uh, het is het programma met vragen en antwoorden. En het is uh, kerstvakantie. Dus iedereen uh, ligt bij te komen natuurlijk van alle kerstperikelen. En uh, het oliebollen bakken alvast. En uh, het uh, melkbus schieten en het uh, vuurwerk kopen. Dus uh, ja, nu, dit is je kans. Er wordt nu niet zo heel verschrikkelijk veel gebeld, omdat het natuurlijk uh, vakantie is. Dus uh, wil jij een keertje je vraag voorleggen, dan. Uh, Grijp je nu je kans, bel je 0800-1121. Wat ik ook fijn vind, is als je belt om te vertellen waar het echt glad is. Want uh, ik lees overal Oost-Nederland, nu ook glad. Ja, uh, dan rij je daar, je ziet het niet zo goed. Het, uh, het uh, regent een beetje en dan voordat je het weet rijdt iedereen twintig... omdat we denken dat het te glad is. Maar misschien valt het wel mee. En misschien valt het wel heel erg tegen in het gebied waar jij op dit moment rijdt. Geef het even door. 0800-1121. En als ik toch bezig ben, mag je van mij ook alvast nieuwjaarsgroeten doen. 0800-1121. Maar blijf die vragen en antwoorden niet vergeten. Matjik, goeienacht. Ja. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Gelukkig. wel. Maar nee, ik had een vraagje gesteld. Ja. Wat, uh, daar worden berichten uh, over uh, koperstelers en uh, uh, koper, uh, ik bedoel de metaal Ja. Uh, ...Joodse begraafplaats, of weet ik veel welke begraafplaats, maakt niet uit, ...hebben ze lettertjes afgepulkt van de van van de, de, graf... de graven. Ja, Ja. en uh, Martini-toren was gestolen, weet ik wel in Groningen. De, uh, nou ja, koperdraad. Langs de spoorwegen stelen ja. ze koper. Overal stelen ze koper. Maar mijn vraag is, wie is de afnemer, waar gaan ze met die koper naartoe? <laughs> ja! Wie is, de, wie is die gemeenerik die dat gewoon een beetje... Uh... Wie, wie, wie ontvangt die koper en wie geeft een vergoeding voor, van de dieven? Of dieven, ja goed, dat zijn dieven. Die, die, die dat af... Uh, uh, uh, nou ja. Ja, ik begrijp wie, het. Wie, Waar gaan ze daar naartoe? Jij denkt van dan kom je met een partij uh, lettertjes die je van een begraafplaats af hebt staan krabben? Ja, nou. En wat, en, en wat en moet iemand het, ermee? Of een kabel van 400 meter, <laughs> weet ik veel. Van wat het, of, of het van een S is of een Martini-toren, maakt me geen flikker uit. Maar waar, wie neemt dat af? Dat hoor je nooit. Maar Magiek, is het nu zo dat jij toevallig een uh, stuk kabel van 400 meter hebt liggen en wil weten waar je nou, het kan ik verkopen? Ken niet. Nee, die oh, zit zelf niet afgepulkt. Nee. Oh, nee, maar mijn vraag is, waarom is er nooit iets te horen van wie koopt dat in? Ja, omdat het natuurlijk niet mag. Hoezo niet mag? En Je mag toch niet gestolen spul uh, kopen en verkopen? Ja, dat is, ja, wacht even. Dus je kunt, moeilijk, je kunt moeilijk gaan adverteren met breng uw uh, gestolen nee. lettertjes en uw gestolen koperkabel nu ja, naar... Ja, nee, maar, maar die, die dieven moeten weten waar het kwijt te raken. Ja. En waarom is dat niet bekend? Bij het gewone volk, of vooral ja. bij de politie? Nee, bij het polenvolk, volk, Jan de Klootzak of de behanger, of hoe je het nu wil noemen. Hé? <laughs> Jan de Klootzak, Nee, dat is, dat ja, is een mooie behanger, interpretatie dan... van het... Uh, ah, ja. Ja, ja, Jan met de korte achternaam. Ja, ja maar uh, dat is net zoiets als vragen van... letters bedoeld. Ja, maar dat is net zoiets als vragen je, van... als je een uh, uh, dvd-speler uh, uh, steelt, die kun je ook ergens verkopen. Ja, maar het gaat om de, om de helers en weet ik veel wat voor systemen ja. er bestaan... In onderwil, die is sterker dan politie, dat is bekend ook. Niet alleen in Mexico, ook in Nederland, zowat eh, langzamerhand. Hè. En de politie kan geen flikker aan doen want die luiden beschikken over zulke hoeveelheid centen, dat ze de nieuwste elektronische verzinsels kunnen aanschaffen. En de politie zit met budgetteren, en ze hebben. Bepaal... nou ja, eh? <hijen> die <word de> <hijen> nou, <hijen> nee, nee, oké, okay. nee, ik wil de wereld niet verbeteren, maar de vraag blijft hetzelfde: waarom wordt wordt nooit, word, word nooit bekendgemaakt wie zijn inkopers of van die van die kopers? Ja, nee, dat is, maar dat lijkt me nogal logisch, omdat het niet mag. Ja, ja wat het niet mag. Wat is, die, wat is die constitutie van, moet ik bij Beatrix zijn of zo? Ja, en ik denk dat Beatrix het ook niet weet, hoor. Dat hij nee, ook wel eens denkt van, goh, ik heb nog uh, 400 meter koper liggen. Ja, waar kan ik het... Uh... het <laughs> natuurlijk niet. Nee, nee, nee. maar, nee, maar van, het is wel... Het is het, maar is het, is het een vraag die net bij je is opgekomen... naar aanleiding van de nieuwsberichten? Of loop je er al langer mee rond? Nou, ja, ja, geruime tijd wel... Maar nou, volgens mij, ja, ik, het is altijd zo lullig als ik zelf antwoorden ga zitten bedenken waar je bij staat. Want dat schiet ja, natuurlijk niet ja. op. Want dit programma draait niet om mij, maar om al die mensen die heel nee. veel weten, die luisteren. Ja. Maar ik denk ja, het wordt gewoon omgesmolten en dan pas verkocht. Ja, maar aan wie? Aan, je kunt ook gewoon bij je kunt gewoon oud ijzer verkopen bij de ijzerhandel. Of zo. Ja. Nou. nou, nee. Dat is net ja, een... Ik val een beetje door de mand, dat hè, Magie? Ik heb geen idee. Tussen Amerika en, en, en, en Mexico met drugshandel, met die, met die spoorweg. Toen nog. Dat ze hadden nou een of andere dinges. Omdat er afnemers zijn, natuurlijk. Want drugsverslaafden, de meer dus drugsverslaafden, de beter natuurlijk. Nou, die, voor de handel. Hè? En dan maken ze drie, 3000 mensen af in Mexico voor weet ik wat voor... Nou, bro... Nee, ik vind... Nou ja, goed, dus daar is geen echte antwoord op, hè? Nou ja, nee, er is, in dit geval, jouw vraag, daar is denk ik wel een echt antwoord op. Dus? Ja, maar, maar daar is het programma voor, dat mensen gaan opbellen die het antwoord weten. Ja, nou ja... En dan kun jij vannacht nog je koper ergens afleveren, denk ik. Maar dat, dat, ik, dat ik... Nou, ik heb geen koper. <lacht> <lacht> leuk, leuk, leuk, leuk. Nee, nee, nee. Nee, maar... <lacht> ik denk dat ik vraag waar ik mijn koper kan afleveren. Nee. Ja. Nee, je nee, nee, moet niet bij IVD zijn. Daar was ik al geweest. In Zoetermeer woning, dus daar zitten ze naast hier. En daar was ik al geweest. Oh. Nee, nee, nee. Ik weet er alles van. Oh, oké. Okay. Nou ja, nee, dan, uh, dan de, doe ik gewoon de oproep. Ja. Zoals het werkt tegenwoordig. Dan uh, zeg ik gewoon, weet iemand uh, uh, ja. waar je met lood en oud ijzer naartoe gaat? Nou, nee, nee het is amateur, amateuristische uh, vraag. Ja, ik dacht, nee, helemaal niet. Vraag. Het is een hartstikke goede het vraag. over dieven. Dieven, dieven, dieven. Ja. Maar, waar gaan ze dan met die spoelen naartoe? Wat ze hebben gestolen. Ja. Dat is de vraag, klaar. Nee, ja, het, het dat is een wordt goede nooit vraag. Ik heb het gezegd. Nee, nou, nee, daar heb je helemaal gelijk in. En ik snap ook wel dat het niet gezegd wordt. Maar volgens mij is het wel. Er, er moet toch achter te komen zijn. En daar is, daar is precies dit programma voor. Ja. Dus um, uh, ik, ga, ik ga op zoek voor je. Nou, noteer die vraag dan, hè? Ja. Of het, of het dan mag of niet mag, constitutioneel of niet, of, of het dan uh, met uh, koninklijke uh, mo macht, <lacht> moet erbij betrokken of uh, parlement. Twee... Nou, nee, dus zo uitgebreid wilde ik het ja, niet doen. Maar niet. ik denk dat het goed komt. Waar kom je vandaan, Matjik? Waar kom ik vandaan? Oorspronkelijk ooit? Wat denk je dan? Ja, ik heb geen idee. Ik, heb de, ik ben er dat... heel slecht in. Nou, dat is toch indicatie, Dobrinski. Um, Dobrinski is Rusland. Nee. Oh. <laughs> Tsjechië. Nee. nee. Kijk, Krasnapolski en Tushinsky zijn bekende. Ja. Ja. In Nederland. Ja. ja. Krasnapolski en Tushinsky, hotel en uh, bioscoopketen. Ja. Ja. En daar heb je nog Tchaikovsky, hè? Die is van muziek. Ja. ja. Maar dat zijn Russen. Ja. Meeste. Maar ik ben uit Polen. Ah, Polen, tuurlijk. Ja. Polen, dat had ik natuurlijk moeten nou, horen. Oh nee, niet natuurlijk, want daar zitten Oekraïense uh, namen en, en, en Serbo-Kroatische kan ook met uh, ski eindigen. Dus uh, ding is, maar ik ben uit Polen afkomstig. En van. hoe lang woon je al in Nederland? Nou, zo wat 30 jaar, 35. En uh, hoe bevalt het? Het bevalt goed. Ja? Jawel, jawel. Waarom ben je in Nederland komen wonen? Hé, Waarom ben ik... Ja. <laughs> nee, dan, dan, dan moet ik een beetje afdraaien de, de, de plaat um, achteruit. <laughs> Kijk, ik was een, in Polen was ik een zeeman. En heb ik uh, nog zo wat de hele wereld gezien. Maar ik heb een meisje ontmoet in Oxford. Ja. In Engeland. Ja. En die was een... Uh, uh, ja... Uh, die was bij Somerville College. Somerville, dat is een uh, vrouwelijke, uh, ja, Engelse bekende naam, Somerville. Uh, daar was zij uh, uh, bezig. En heb ik haar daar ontmoet. Nou, drie jaar daarop waren we getrouwd. Ja. Yeah. Dan uh, waren we getrouwd in Nederland. Toen gingen we na trouwpartij. Terug naar Polen. Mijn kinderen waren in Warschau geboren, allebei, dus een jongen en meisje. De meisje woont in Amerika yeah. nu, yeah. met een Nederlander die toevallig genaturiseerd uit Australië is. Het is ingewikkeld. Yeah. <laughs> ja, ja, yeah. ja. Yeah. Nou, en zo kan je doorborduren, maar in ieder geval. Nou ja, nou ben ik gescheiden sinds uh, 1992. Ja, per Floriadejaar in Zuidermeer trouwens. <laughs> ja. ja. Dat je zo van die, uh, van die historische momenten hebt die je altijd blijft onthouden. Ja, nou ja. Maar je, je wil niet terug naar Polen. Nee, wat moet ik terug naar Polen? Dat is niemand. Mijn ouders zijn uh, overleden allebei. En ik heb een uh, paar, uh, ja. Ja, eentje eigenlijk, andere is weer overleden. Een uh, aange, ja, hoe noem je dat? Geadopteerde schoonzusters moet ik het noemen. Uh, eentje van is nog over. En uh, de kinderen daarvan zitten in Canada. En, uh, nou, ik heb wel contact nog, nog met een paar mensen wel. Die waren hier bij ons geweest nog, voordat we uh, gescheiden waren. Jawel, heb ik nog net gebeld, eigenlijk twee oh. dagen geleden. Oh. Uh, maar ja, daar zijn niet veel, zo'n stuk of twee. Nou, ja. dan, uh, dan ben ik helemaal bij wat betreft je familiegeschiedenis... En ik heb een mooie vraag om dit programma mee te beginnen. Dank je wel daarvoor. Ja, oké. Een goede nacht nog. Ik doe mijn best voor je. Genoeg. Oké, bedankt. Dag, tot de volgende keer. Hoi. Ja, het is een goede vraag. Al het metaal dat gestolen wordt, het koper dat gestolen wordt... waar gaat dat eigenlijk naartoe? 0800-1121.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 Braver. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept? <middels> Op ja, jou voor galg en voorrad, het stelen dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat en ik zit nooit zonder dukat. Ik ben nu beroemd en berucht in het land en brandkast die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik gerampt en zo blijft het de rest van mijn leven. <tied> Het braat, maar wat moet je nou? Als je niks hebt in deze wereld waar je steeds ik wordt genet, ik ben Gerrit. <tijd> <tijd> Dat is duidelijk. Gerrit Dekzeld was een pseudoniem van Cornelis Albertus Brak en uh, die overleed in 1993, dat is alweer even geleden. En dit liedje heb ik heel, heel, heel vaak horen zingen... want mijn vader heet ook Gerrit, dus die vond het altijd heel grappig... om uh, dit liedje ten horen te brengen als hij weer eens iets uh, kwijt had gemaakt in huis. 0800-1121, als je het antwoord weet op de vraag van uh, Magiek, waar nou eigenlijk gestolen metaal naartoe gaat. Dat wordt waarschijnlijk omgesmolten, dat uh, stel ik me zo voor. Maar ja, en dan? 0800-1121 en dat nummer kun je ook bellen als je rondloopt met een vraag. Daar zijn we voor. Um, Bas, goedenacht. Ja, goedenavond uh, Assi. Hi. Assi. <laughs> ja, het is weer even de As en Bas show dan. Ja, nee, Bassi luistert altijd graag naar uh, Assi, komend oh. Assi. Kijk, dat horen we graag. Ja, maar uh, ja, normaal kan ik niet luisteren. En uh, nu kan ik eindelijk wel luisteren. Want normaal luister ik jou uh, vrijdag terug. Ja, echt? Ja. Eerlijk waar, dan ga je op vrijdag op, neem je de tijd om op, het even op te zoeken op, op, en dan ga je terug luisteren. Ja, nee, uitzending gemist. Echt waar? Uh, Goh. En dan uh, gewoon heerlijk met een biertje erbij. En, uh... Maar Bas. Ja. Dan ga je op vrijdagavond ga je vier uur lang nachtzuster zitten. Of doe je dan vrijdag, een uurtje? Vrij, vrijdagmiddag uit mijn werk. Nee, nee echt? Ja, want <laughs> dan heb ik al dat gezeur gehoord, al dat domme gepraat. En dan hoor ik jouw vrolijke stem en geginnen en dan. Bang, dan kan ik het weekend in. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk om dit programma overdag te luisteren. Het lijkt me heel raar. Uh, dan nee. moet je vier uur bij mij op mijn werk rondlopen. Ja, wat doen ze op je werk dan allemaal? Wij maken, uh, tenminste, uh, uh, ja, hoe moet je dat gaan schrijven, uh, ik werk van een uh, sociaal werkklas. Ja. Hartstikke goed. Ja. Hele leuke collega's. Ja. Alleen, uh, sommige leidende redenen weten niet met uh, mensen om te gaan. Oh. Ze werken dan met een beperking en ze denken dat ze volledig kunnen... Uh, uh, mee kunnen draaien. Ja. Maar wat is jouw beperking dan, behalve dat je op vrijdagmiddag... vier uur nacht zuster gaat zitten luisteren? Nou, ik, ik, heb, ik heb alleen een gebroken rug en gelukkig geen gebroken hart. Ach. Maar je maar hebt een gebroken rug. Dus, maar zit je dan in een rolstoel? Of... Nee, gelukkig niet. Gelukkig oh. niet. Ik heb werkzoenen en geen rubberbanden. <laughs> je hebt wel rubberen zolen. Uh, ja, want dat, uh, dat, is, dat is verplicht, hè? Want anders sta je onderhoudsstelling. Oh, jeetje. En wat doe je dan op die sociale werkplaats? Uh, nou ja, het is een. Uh, ja, uh, wij maken uh, trapliften. Oh, dat moet ook gebeuren. Ja, dat is zeker voor de ouderen heel belangrijk. Ja. Dat ze makkelijk uh, naar boven kunnen. Maar bij het maken van traplift is het best belangrijk... dat degenen die die maken wel uh, voor 100% functioneren. Nou, dat is dus Wij werken met een beperking. Ja. Dus ik heb een gebroken rug. Ik mag niet meer dan 5 kilo tillen. Oké. Okay. Nou, maar dan er is er een ook, traplift er op zich handig. niet die niet kunnen legen en schrijven. Nee. Ja, maar... dat maakt ook niet uit bij het maken van een traplift. Uh, Behalve nou als ja, je de, de, de gebruiksaanwijzing moet, als het zo'n ja. Ikea trapliften zijn, dan is het wel handig als je kunt lezen hoe die in elkaar moet. Nou, ik denk dat die uh, mensen er heel erg bij handig in zijn, want die. Je uh, ziet sommige dingen, doosjesvrouwen, denk, denk je bij jezelf van, ik krijgen dat voor elkaar. Ja. En dat zit wat dan, in. Gewoon. Ja. En dat is hartstikke leuk. Maar waar belde je ook alweer over? Nou, ik belde erover. <laughs> uh, jij hebt een hekel en weet ik. <laughs> Dat weet je toevallig. Hey, ja, want jij bent dol op muggen. Uh, nee, dat niet. Oh, Maar mijn buurman... en uh, die worden ook behoorlijk gemaakt... van die vogelhuisjes. Wacht even, oh, je het... buurman ma maakt vogelhuisjes? Nee, nee, nee, bij mijn buurman in de tuin hangt ook zo'n vogelhuisje. Wat heeft dat met muggen te maken? Nou, dat vogels muggen eten. Oh ja, oké. Okay. Vogels eten muggen en bij jouw buurman hangt een muggenhuisje in de tuin. Ja. ja. ja. Maar die hebben een heel klein gaatje. Ja. En dan komt er een meisje. Ja. Die komt aanvliezen. Ja. En dan denk je van, maar nou, die, die gaat eerst even op dat... Stokje zitten. Raadje, ja, een stokje op dat ja. rangje zitten. Ja. Nee, dus? Vliegt gewoon naar binnen? Die vliegt gewoon naar binnen. Eerlijk waar? Echt waar. Maar dan, dan, uh, uh, dan vliegt hij toch met zijn snavel tegen de achterkant van het vogelhuisje? Ja. Ja, ik denk ook dat die beesten er in de Airbag hebben, maar ik snap er echt helemaal niets van. Jij ziet de vogeltjes in een duikvlucht dat nee, het vogelhuisje invliegen. De, de eerlijkheid gaat ik iets moeten zeggen: de vraag is gesteld voor of afgelopen zaterdag bij Radio Rijnmond. Oh. En het, het is echt fijn. Want ik heb het ook gezien. Maar hoe remmen die beesten af? Maar de vraag is gesteld bij Radio Rijnmond, maar niet beantwoord. Nee. Wat is dat nou voor flutprogramma? Nee, dat is... Het is geen fluitprogramma. Nee, oh. het... <laughs> echt niet. Oh. Maar ik snap het nog steeds niet. Maar je vraag is eigenlijk, hoe remt een vogeltje als die ja, een vogelhuisje invliegt? Ja. Goeie vraag, Bas. Hé, hey, en waarom luister je eigenlijk vannacht wel? Heb je vakantie? Nou, nu hebben we vakantie. Nu kan ik uh, uitslapen. En wat doe je dan morgenmiddag? Uh, nou, ik uh, blijf luisteren tot zes uur. Oh. Dan ga ik drie uur slapen. Ja. Dan ga ik... Uh, en de hele dag uh, radio luisteren. Oh, oké. Okay. Beetje Radio Rijmond? Nee, nee. Eerst uh, Radio 1. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Nou, het is me volstrekt duidelijk, Bas. Ik, uh, ik roep op om uh, mensen te laten bellen naar 0800 1121. Als ze weten hoe een vogeltje remt voordat hij in een vogelhuisje te pletter slaat. Ja, want ik knap ik, ik er echt helemaal twee keer drie van. Nee, maar dat gaan we oplossen, Bas. Nou, ja, dat moet lukken. Ja, dankjewel, hè? En echt, wij ziet Bas op de op de weg, want. Het is Bij glad. Mij, uh, op de keukenvloer is het wel gladder geweest. <laughs> ik doe heel voorzichtig, dankjewel. Oké. Okay. Dag Bas. Doei doeg. Dag. Hoi. Ga lekker Nelly Fortado draaien. Want als we het dan toch over uh, birds en zo hebben. dan uh, mag zij dat ook doen. En bel ondertussen als je weet hoe vogeltjes remmen als ze een vogelhuisje invliegen. 0800 1121. Nelly Fortado. Je beautiful.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 Tears, uh, even after all I'm like a bird, was dat, Nelly Furtado. Ja, als je dan een vogeltje bent en je denkt... goh, ik duik even lekker dat vogelhuisje in, hoe rem je dan? Dat <laughs> supervraag van Bas. Als je het weet, bel even naar 0800 -1 -1 -1. En dat nummer kun je ook bellen als je weet... waar gestolen koper en andere metaal uh, ja, verhandeld wordt. 0800 1121. Adjo, Arjo? Mario. Marja? Ja. <laughs> nou, ik zat bijna in de buurt. Ja, heel goed. Ja, waar belde je over, Marja? Over 53 weken in een jaar. Oh. Ja, dat... Uh, dat het Hoe is... vaak komt dat voor? Oh, dat is een goede vraag. Ik kan dat geloof ik de hele nacht wel zeggen, maar... Uh... <laughs> ja, gelukkig krijg maar... je altijd goede vragen. Ja, precies. Maar dit, uh, er zitten toch altijd een beetje, zeg maar, 52 en een beetje weken in een jaar? Nee, het is 52 oh. of... 52 of... 52... Nee, het viel me op. Oh. Ik werkte in 2004 bij een aannemer. Ja. Yeah. En daar kreeg je per 13 weken, of per, ja, per 13 weken betaald. Ja. Yeah. En opeens hadden we een extra week. <laughs> omdat 52 gedeeld door 13 is 4. Ja. Yeah. Maar in 2004 zaten we 53 weken in het jaar. Maar kreeg je dan die week wel betaald? Ja. Dan kreeg je, dan kreeg je dus gewoon ja, dan kreeg je uh, 1 dertiende extra. extra. Nee, dan oh. kreeg je een extra loonstrookje over. Oh, ja, maar dan kreeg je dus wel 1 dertiende erbij. Ja, dan kreeg je gewoon week 53 apart betaald. Oh. Bovenop die 52 weken die ja. je al betaald had gekregen. Ja. En, en sindsdien nooit meer een extra week betaald gekregen? Nee. Dus, dus de, jouw vraag is eigenlijk, wanneer krijg ik weer een extra week betaald? Nee, nee gewoon in het algemeen. Ja. Weet je, uh, ik weet niet wanneer jij jarig bent... maar ik heb een zusje, die ja. is jarig op uh, nou, 7 oktober 1959. Ja. En dan kun je uitrekenen wanneer je weer jarig bent op de dag dat je geboren bent. Zij is geboren op een woensdag. Ja. Een ander zusje van mij is jarig op uh, 4 december... 1960, ja. dat is een zondagskind. Ja. Nou, kun je uitrekenen van wanneer is ze weer jarig op een zondag. Ja. Maar hoe vaak komt het voor dat je jarig bent op de dag dat je geboren bent? Nou, dat is weer een andere vraag. Ja. Maar hoe vaak komt het voor dat er 53 weken in een jaar zitten? Ik zit ondertussen, want ik, ik raak altijd een beetje in de war dat er soms... Uh, soms vier weken of um, soms vier zondagen en soms vijf zondagen in een maand zitten? Nee, ja. Weet je, het is zo raar met die manen en die uh, dagen en uh, de zon en de maan. Maar van, van uh, hoe vaak ben je jarig op de dag dat je geboren bent, daar ben ik ongeveer wel achter. Zo. Nou, dat kun je wel uitrekenen. Ja, maar dan maar raak je, je altijd... Ja, er is één keer in de vier jaar een schrik die dat helemaal weer in de schopt. Ja, toch? Ja. ja, nou, ja. Maar die 53 weken in een jaar, dat vind ik eigenlijk nog meer fascinerend. Stel van, mm -hmm. ja, dat, volgens mij moet je echt intelligent zijn om te weten hoe dat zit. Ja, nou, dat ben ik toevallig. Oh. Maar is het niet, is het niet een, een hele simpele rekensom van 365... En dan gedeeld door zeven en dat je dan af en toe het overhoudt. Oh, ik ben niet zo intelligent als ik dacht, trouwens, merk hoe ik terwijl ik in deze zin bezig was. Ja, precies. Ja. Want hoe vaak komt het dan voor? Ja, dat, dat moet ik even rekenen. Ja. En ik, ik, het, het, is, uh, het is zeven minuten af half drie, dus dan moet ik eerst nog een kopje koffie. Maar misschien is het praktischer als er gewoon iemand opbelt die dat weet. Want ik weet, ja. ik weet zeker dat ik um, vooral docenten onder mijn luisteraars gaar, maar ook mensen met ja. gewoon met gezond verstand... En die gaan allebei nu bellen naar 0800 1121. Hartstikke goed. Ik ga mijn best doen, Marja. Oké. Okay. Mag ik nog even weten waarom je wakker bent op deze oudjaarsdag... om acht minuten over half drie? Nou, gewoon omdat ik jullie programma altijd luister. Oh nee, dat vind ik nou echt de beste reden die ik kan hebben. Ja. Ja. Dankjewel, okay. Marja. Hé, hey, doe. Tot de volgende keer. Dag. <laughs> even kijken, want ik heb een toepasselijk plaatje weer gevonden, hoor. Nou, Jamie Collum is dit. En Seven Days to Change Your Life. Just one local call And you'll see A happy path through life Not for free A little bit fat You can't get a girl You're short on cash I'll change your world The only way now is straight up Your deepest despair, I'll make it stop Just 1995, all major credit cards And you'll stay alive And you'll go far Just seven short days You'll change your life All of your innocence found You'll even lose a few pounds See yourself making a mint Quality time with your kids Send me your money And I'll change your life I know sometimes your life is a bitch So come purchase my easy fix I've been there myself Sad, fat and bald But Soon with my help You'll have it all I'll build you back up For the fight You'll be so wound up, your stomach's tight. You're the life of the party. You get yourself laid. Surely you'll trust me. Once I've been paid. In just seven short days.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 Send me your money, I'll change your life, yeah. So many years ago, I was so low and lonely and depressed. I hadn't left my flat in weeks and never even bothered getting dressed. And I was smoking weed, and I was in a mess. And that's when it happened. So I opened up the blinds to let the light in on my sorry life I dreamed about success with money, muscles, women, cars and even wives And they would always tend to my every need So do you see what you can be? Making amends Quality time With your kids Send me your money And I'll change Your life Was dat. Oh, een lekker nachtplaatje is dat toch. Daar kun je lekker bij je in slaap vallen. Dus wakker worden. Het is pas kwart voor drie en je luistert naar een Nachtzuster op Radio 1. En ik heb je nodig, want ik heb uh, antwoorden nodig... op bijvoorbeeld de vraag hoe remt een vogel als hij een uh, vogelhuisje binnenvliegt. En uh, Marja wil graag weten hoe vaak het voorkomt dat er 53 weken in een jaar zitten. Nou, daar zijn vast hele rekensommen voor. Bel even naar 0800-1121 als jij weet hoe het zit. En die vraag van Magic over de koperdieven stond nog open. Nou, daar belde Carlos over. Goedenacht, Carlos. Hallo. Hallo! Wat leuk, meid, om jou een keer aan de telefoon te hebben. <lacht> nou, dan sommige helemaal... mensen denken daar heel anders over. ja. Nou nee, daar ben ik helemaal stuk van. Nou, je wacht... komt uit Kampen. Ik waardeer dat ontzettend dat je elke keer van Kampen even naar dat, nou ja, Hilversum komt. Ach, Carlos toch. Ja? Ja. Uh, dat waardeer ik ontzettend, zeker met dit weer. Ja, hè? Uh, ik heb jou ontzettend gemist de laatste jaren. Oh? Ik luister al jaren naar jouw programma. Ja. En dan denk ik, hoe heeft deze mevrouw het ervoor over... om midden in de nacht van kampen naar dat Hilversum? Want eigenlijk, Hilversum is helemaal niks. Ja. Nou ja, er staat hier een leuk studiootje. Ja, er staan er meer studiootjes. <laughs> Die moeten ze allemaal eens een keer bij elkaar vroegen. Dan wordt het één echte studio. Maar ja. dat hebben ze gedaan, Carlos. Ja. Echt hoor, je moet het zien hier. Er is hier nu nog maar anderhalve studio. Ja. Voor heel Radio 1. Nou, ik ben er een keer geweest. Ja. Bij Maya Eksteen en, uh, en uh, John de Mol. <laughs> ja. En, uh, nou ja. Ik heb me kapot gelachen. Ik denk, jongens, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Voeg het allemaal bij elkaar tot één grote, één grote studio. Dan kun je er een soort Hollywood van maken. Maar goed, daar hadden we het nu niet over. Nee. We hadden het nu over uh, koper en weet ik veel wat. Oh ja. Nou, dat is niet zo moeilijk, uh, uh, Astrid. Gauw, als, als je de advertenties uh, hier in mijn omgeving, maar ik praat niet waar ik, uh, welke omgeving, uh, advertenties in kleine krantjes leest. Uh, wij kopen alles. <laughs> ja? Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Wij kopen alles. Ja. Metaal. Uh, ja. Uh, IJzer. Uh, noem het erop. Ja. Ja. Dan staat er een, een kun je een sms'je sturen of een telefoontje plegen. Ja, goed, ik heb uh, een koelkast staan. Ik heb een uh, oude garagedeur staan. Meneer, die komen wij morgenochtend halen. Wat moet u ervoor hebben? Oh. Ja, wat kan ik ervoor krijgen? Ja. Ja. En wat ja. krijg je er nou voor, voor een oude garagedeur? Uh, dat weet ik nog niet eens. Oh. Dat wil ik niet eens zeggen, Astrid. Oh. Dat is, uh, ja. je weet dat ze soms wel eens invallen doen in kampen. En um, niet kampen bij jou, waar oh, je vandaan komt. Oh, nou ja, ik denk dat heb ik gemist. Ja. Nee, ander soort kampen. Ja. ja. Waar ze dan met 200 man binnenvallen. Ja. ja? Nou, daar wordt dit soort zaken verhandeld. Oh, oh die is daar. Snap okay. je wat ik bedoel? Ja, maar ik vind het zo raar, want als het niet mag... Ik bedoel, als je weet dat er gestolen goed wordt uh, verhandeld... dan weet de politie dat toch ook? Die kan toch ook eens op blaadje kijken? Staat er toch ook, wij kopen alles, we gaan ze er naartoe zeggen... Zo, oh, hier liggen die meters koperdraad die lang, ja, van de spoorweg uh, losgepeuterd is? Maar dan moeten ze wel eerst 200 man er mee, uh, mee sturen, ja? En dat weegt niet op tegen, de, tegen gewoon <laughs> nieuw koperdraad langs de... <laughs> nee, nee, afrit. Nee, mm. afrit. Je bent een beetje te goed van vertrouwen. Ik ga eens kijken of ik de garagedeur thuis los kan schroeven. Ja? Ja. Nou, dan moet je er niet een hebben met afstandsbediening natuurlijk. Hè? Nee? Nee. Oh. Want... Je moet hem uh, in zo'n gewone metalen Ja, deuren. ik heb zo'n oude garage deur. Ja, die heb ik ook. Ja, dat is best zwaar, denk ik. Ja, nou, die brengt best toch wat op. Nou, dat is mooi. Ik ga, ik ga meteen eens kijken of ik hem los kan krijgen. <laughs> <laughs> Dank je wel, Carlos. <laughs> <laughs> ik vind jou zo'n leuke meid. Nou, Carlos, ik vind jou ook echt heel leuk. Volgens mij ben jij de leukste beller. Uh, ja, <laughs> maar hoeveel kindjes heb jij inmiddels? Drie, Carlos. Het gaat een heel lang gesprek worden, hè? Nee, nee, oh. nee. Dat hoeft helemaal niet. Oh, ik, okay. ik vind het hartstikke leuk om jou een keer te spreken. Nou, gewoon. ik vind het ook hartstikke leuk om jou een keer te nee, spreken. Nee. Maar ik heb drie kinderen en ik, ik ben dolgelukkig dat ik één keer per week helemaal naar Hilversum mag rijden. Toch wel. In zo'n dure luxe studio. Ja. Ik vind het... Uh, ik geniet ervan. Ja, maar het zorgt wel dat je weer veilig terugkomt. Dat ga ik regelen, echt waar. Goddomme en buiten het is uh, levensgevaarlijk uh, de laatste weken. Hè? Ik, uh, ik beloof je volgend jaar zit ik hier gewoon weer veilig en uh... ja dat kun je wel beloven, maar ja. een ander kan je ook van de weg af duwen, hè? Ja, joh, maar ik heb een ik rij in een soort tank. Ja, ja. Dus mij gebeurt niks. <lacht> Tot volgende week Carlos. Oké. Okay. Dag. Astrid. Dag. Een goede jaarwisseling. Ja, hè? hetzelfde hè? En met je man en je kindertjes. Oh, moet dat? Ja, natuurlijk. Oh, Oké, okay. nee, dan doe ja, ik ah, dat. Nee, die moet niet. Maar het mag van mij wel. Dankjewel. Nu ga ik echt ophangen Carlos. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. 0800-1121, als je rondloopt met een vraag of nog iets toe te voegen he hebt op uh, het antwoord van Carlos. Zoals bijvoorbeeld Jan. Jan, goedenacht. Ja, goedenacht met, met Jan. Nou, Jan, ik vind het zo leuk dat ik je aan de telefoon heb. Ja, nou ik ook. <laughs> Moet je luisteren, ik, uh, ik kan het antwoord wat veel beknopter geven... als de oh. meneer die, die net dan uh, op de radio was. Nou, dan doen we dat even. Nou, het is namelijk zo... Ja. Um, Oude materialen, oude metalen, ja. die vertegenwoordigen een, uh, soms een behoorlijke waarde. Ja. Het hangt ook af van de beurskoers en politieke omstandigheden. Koper, aluminium en lood, dat zijn metalen die, uh, die brengen geld op. Wat doen nou mensen die dus oud metaal hebben? Die gaan naar een, een, een handelaar in oude metalen. Ja. En in elke beroepengids staan die zaken vermeld. Oud-metaalhandel. Oh, nee. ik, ik woon hier in Amsterdam. Je hebt, ze, je hebt ze op verschillende plekken. Nou, daar breng je dan dus dat oude metaal naartoe. En die eigenaar, of die man van die zaak... die is verplicht, die is wettelijk verplicht... volgens de politie om daar een rapport over bij te houden. Die moet dus weten van wie koopt die... Die oude metalen op. Ja. Die persoon die het metaal brengt moet zich legitimeren met een, met een, met een uh, geldig uh, pasbewijs. En <coughs> hij moet zelf zijn naam in het, in het logboek zetten enzovoort. En dan uh, wordt dat geaccepteerd. Dan wordt dat uh, metaal, dat koper, dat lood enzovoort, dat wordt dan gewogen. En hij krijgt dan de dagwaarde van het metaal. Ik heb zelf op een, een groot laboratorium gewerkt ja. en um, daar spaarden we vooral aluminium en koper. Oh, en in ja. dit geval uh, rood koper, rood koper is, is meer waard dan messing, geel koper, ja. Ja, geel koper dat is een, een, een, een legering. En uh, dan uh, bewaren wij dus uh, stukjes en, en zaagsel en uh, afsnijzels uh, van de. Ik zat op een instrumentmakerij uh, van die metaalbewerkingsmachines. <coughs> en dat, uh, werd daarin, in, dat verzamelden we in bakken. En dat brachten we dan een, een, een week voor de Kerst brachten we dat naar zo'n handelaar toe. Ja. En uh, nou, we gaven ons, uh, ik werkte aan de universiteit, we gaven de papieren en daar, daar en daar en daar. Die luisteren zien al heel gauw wa die, wat voor vlees in, in de kuip hebben. Yeah. Zij zien al heel gauw, hé hey, dat is verdacht, dat is bijvoorbeeld uh, tremdraad. He, uh, ik heb er wel eens een gesprek mee gehad. Degene die ik altijd ge gehad heb daar, die, uh, die was heel solide, die, die noteerde dat allemaal en dat is altijd goed gekomen. En dan krijg je dus een bepaald bedrag uitbetaald. En dat, dat geld wat we daarvoor kregen, dat deden we in, in het laboratoriumpotje. En dan maakten we een gezellige middag vlak voor de kerst van. Dat dus je was, was het door... hele jaar, was je, was je uh, ja. koper aan het verzamelen en aan het eind van het jaar kon je één portie bitterballen ja, kopen? Het was, ja, inderdaad. Het was, niet, het was niet veel, maar kijk, uh, hmm. als je boort of draait of zaagt, dan blijven altijd afvalstukken af. En als je die een jaar lang bewaart, ja. uh, dan vertegenwoordigt dat, dat nog wat verschillende kilo's. Het brengt niet zo verschrikkelijk veel op natuurlijk, maar het was altijd wel een, in die tijd toen ik er nog werkte, zo'n 60-70 gulden bijvoorbeeld. Maar je heb toch ook van die ijzerhandelaren die gingen dan langs de deur en zeiden heeft u misschien nog uh, oud ijzer? Ja, dat had je vroeger ja. ja. Ja. Maar die kon je dan die kon dan makkelijk dan ging ja. hij gewoon langs de deuren en dan kwam hij bij natuurlijk bij de oud ijzerhandel ja. en dan zei hij van nou heb ik opgehaald langs de deuren ja en, en die, iemand gaf mij ook 400 meter koperdraad wat? Uh... Ja ja, nou is het zo dat ijzer dat ja vroeger werd het ook ingezameld. Ijzer brengt haast niet brengt heel weinig op hè? Ja. IJzer, ijzer is het meest, het, ele, het, het element, het metaal wat het meest ook voorkomt op de planeet. En jij, zegt, het, jij zegt, laat je garage er maar lekker zitten. Ja, nou, maar kijk, dat, die, die, die, die, die, die oude metalen, die, die wat, wat weggegooid zou worden eigenlijk, die verzamelden wij. En die gingen daar naar zo'n oud ijzerhandelaar. Ja, ja, en die ja. staan dus in de beroepslidzen. Ja, ja. En die, uh, ja, wat die, wat die ermee deed, die bracht het niet naar Albert Heijn, natuurlijk. Die bracht het uh, naar bijvoorbeeld de, wat toen nog in Eemuiden heette De Hoog. En oh, dan ja. wordt het metaal dat wordt, uh, gesorteerd en dat wordt weer opnieuw gesmolten. Tuurlijk. Dus dat circuleert wel allemaal. Dus het dus antwoord is eigenlijk heel simpel. Uh, het wordt naar een uh, oud-ijzerhandel aangebracht. Dan heb je uh, hele grote bedrijven van, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Ja, het, maar uh, de, nog, dan zitten we nog steeds met het... Want de vraag is de illegale toestanden. Ja, illegaal. Uh, die, de losgeputte uh, nou, lettertjes ja, is, van... Nou, er zijn dus verschillende, de, de, de, de antwoord is eigenlijk vrij simpel, verschillende van dat soort bedrijven. En waar wij altijd naartoe gingen, daar werd genoteerd de afkomst. Hè? We hadden papier bij de Universiteit van Amsterdam enzovoort en handtekeningen, dat handtekeningen, Bonafide was dat. Maar je hebt natuurlijk, en daar moet je natuurlijk altijd van uitgaan, ook van die handelaar die zeggen nou vooruit, breng maar hier. Ja. Yeah. En dan, uh, dan gaven ze daar een mindere prijs voor. Bijvoorbeeld. Ah, ja, natuurlijk. Die, die lusche ja. praktijken, die komen overal voor, hè? Ja. Die, die... Jan, ik ga, sorry, maar ik ga nog even naar Erik voordat de uur voorbij is. Ja. Want die weet er ook nog weer van alles van. Dus ik met de telefoon... Niet, niet, ja, je legt de telefoon ik... gewoon, zeg maar, de horen weer op het toestel. Ja, oké, okay, succes, ja. hoor. Heel erg bedankt, Jan. Ja, Dag. Dag. Zo, dat ging vlot. Erik. Goedemorgen, Assert. Hallo. Hallo. Ja, want Jan die had eigenlijk uh, alles al uitgelegd. Maar heb je nog iets toe te voegen? Nou, het klopt inderdaad wel dat uh, koper officieel uh, aangemeld moet worden, inderdaad. <kwijnt> um, maar er zijn inderdaad een hoop kleine handelaren die inderdaad uh, het kopen innemen uh, en uh, op de papieren verwerken als, als inderdaad wat ze opgehaald hebben. Um... Maar ik heb begrepen dat het soms onbehoorlijke partijen kan gaan. Want anders ja, levert het blok... natuurlijk ook niks op. Om, om, uh, op een, als je dan op een begraafplaats lettertjes gaat uh, zitten lospeuten. Ja, dan peuter je natuurlijk ook uh, meteen 16 kilo bij elkaar. En nou, 16 kilo is nog weinig, hoor. Oh, je is of eigenlijk het... weinig voor metaal natuurlijk. Uh, de laatste. Uh, ik, ik ben naast beveiliging. ben ik ook particulier regisseur. Ja. En ik heb dus uh, een onderzoek gedaan naar een stolen koper. Oh. En dan praatte ik over uh, hoeveel kilo. Uh, Ongeveer 3500 kilo. die gestolen was. Zo. En die dus uh, inderdaad ingeleverd werd. bij een, uh, een uh, Oud-IJzerboer. En uh, ja, hè, zoals uh, de vorige beller ook al. ook al zei, van, je, je moet het officieel aanmelden. Maar ja, het gebeurt gewoon dat er inderdaad. Uh, ja, een zwarte handel in is. Maar zulke en, grote aantallen. dat kun je toch in de papieren niet even. ertussen wegmoffelen? Nee, maar. Ze hoeven ook niet alles in één keer in te leveren, hè? Oh, dus dan verspreid je het gewoon over een jaar. Kijk, uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus uh, dus uh, de dief in deze, zeg maar, die, uh, die ging naar een uh, oud-Ijzeranderlaat bij jou in de buurt, waar jij woont. Ja, ja, dat, uh, ja. En, uh, nou ja, en, en, en uh, als hij daarheen ging, dan gingen de poorten ook dicht, want dan konden we niet vanuit buiten, uh, zeg maar, naar binnen kijken. En uh, ja, er werd dan geld overhandigd, het, het koper afgeleverd en... Uh, ja, en, en, en ook zo'n dief levert ook niet alles in één keer in. Want ja, hè, die, die heeft dan zijn afspraak met zo'n oud-ijzerhandelaar... van uh, hè, ik, ik kom uh, zoveel parkeer brengen. Ja, ja ik heb nu zo'n beeld van die tv-series... dat dan zo'n uh, zo dief die gaat naar een oud-ijzerhandelaar... en die zegt, goh, stel nu dat ik wat uh, koper uh, bij jou wil brengen. Hè? Stel, stel. Ja, ja, want je kunt ja. natuurlijk niet zo naar een oud-ijzerhandelaar gaan... zeggen van, oh, ik wil wat illegaal koper verkopen, kan dat? Uh, bij, de, bij, de, bij, de, bij de goede, goede oude ijzerhandelaar niet. Want ik bedoel, die staan er ook op internet. Dan moet je inderdaad een formulier invullen. Yeah. En dan moet je eigenlijk ook leven neer. Maar ja, er zijn inderdaad genoeg van die kleinere oude ijzerhandelaren ja, die dat toch meepikken. En in, in het dorp waar ik nu ben bijvoorbeeld, uh, zit ook een oud ijzerhandelaar. En die heeft, heeft ook gewoon een pak, een bak bij zijn poort staan. En eh, dan kunnen mensen yeah. die langskrijgen kunnen daar gewoon hun oud ijzering kwijt. Ja, ja, maar daar ga je niet je gestolen lettertjes in dumpen, want dan, nee, uh, dan brengt het nee, niks op. Dan brengt het niks op, maar zo ja. kan hij wel in de papieren verwerken. Oh, dus zegt hij, ja, er zaten opeens, zat opeens 3800 kilo lettertjes nee. in mijn bak. <lacht> niet, niet een beetje <lacht> <lacht> nee, nee maar, maar hij kan gewoon zeggen, van, hè, er, is, er is aan de straat is zeg maar, uh, deze week 2 kilo uh, binnengekomen en zo kan hij dat verwerken. Ja. Dus ja. uh, kijk, en die lettertjes, ja, die lettertjes zie je toch niemand meer, want het gaat of, of, of in een schedder. Ja, ja, of het wordt gesmolten. Ja, nou ja, kijk, kijk bij de, bij de, bij de oud-ijzerhandelaar wordt het niet gesmolten. Dat kan wel geschedderd worden. Oh. Dus ja, dan, dan zie je toch niet meer wat het is. Oh ja. Erik, het nieuws uh, ja. komt eraan, maar uh, we hebben nu natuurlijk iedereen op een idee gebracht. Hè? Dus je uh, moet nog even zeggen, vooral niet uh, doen. Vooral niet doen, want dan kom ik achter jou. Oh ja, dat is het hergelukkig. Nou. Oké, okay, okay, nou ja, het nieuws komt eraan. Doe, doe je de groeten? Ik uh, doe de groeten aan het nieuws en aan alle mensen die luisteren, ja? En aan Beer, hè? En aan Beer, zal ik ook de goed doen. Is geregeld, hij zwaait terug. Dag Erik. Oké, okay, doei doei. Dag. Ja, en Beer is van de chat. Die is vannacht de gast in de studio. Blijf luisteren. Nog drie uur, nachtzuster, te gaan straks naar het nieuws. En blijf ook vooral bellen. 0800-1121 met al je vragen en antwoorden. Tot zo. Dag.